Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie in Suriname wil Desi Bouterse opsporen. Niemand weet waar de oud-president nu is. Hij moest zich vandaag melden bij de gevangenis, maar kwam niet opdagen. Bouterse moet 20 jaar de bak in voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Het opsporingstraject is nu in gang gezet, schrijft het Openbaar Ministerie in Suriname. Het is niet duidelijk wat dat precies inhoudt. En ook een medeveroordeelde heeft zich niet gemeld en wordt nu gezocht. Partijen in de Tweede Kamer zijn verbaasd dat Nederland de aanval op de Houthi-rebellen heeft gesteund. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bombardeerden die rebellen in Jemen en Nederland leverde voor die operatie een stafofficier. NSC, SP en de Forum voor Democratie vinden dat de demissionaire kabinet vooraf de Tweede Kamer had moeten informeren. VVD, BBB en CDA vinden het juist prima dat Nederland meedeed.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 Romantiek, goed eten en lekkere wijn. Dat zijn drie dingen waar veel mensen aan denken bij Frankrijk. Een Amerikaanse TikToker wil een einde maken aan dat rooskleurige plaatje. Ze maakt een rondreis door Frankrijk en begon in Lyon, maar het is vreselijk, zegt ze. I'm okay feel bad for not knowing their culture or speaking their language. I haven't really met anybody in here. I've been here for 5, 6 days now. I almost feel stupid. Zelfs Fransen reageren op naar video en geven toe dat ze inderdaad soms een beetje bot kunnen zijn. Dan nog het weer vanavond droog En in het zuiden van Limburg. Kans op gladheid. Morgen een bewolkt dagje, maar wel droog bij graad of zes. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it! Death, you took your time Every time you're by my side Such a wonderful feeling You said I can have it What you gotta give me, baby Let me know you for real You put me in the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 Ellos, cuando me ven de frente, quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otra la que te se apaga. Está llamando mi atención, porque quiere que le haga. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miren, se relambe. El pinta labio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te. Inevitable, be tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mira de es la culpable, no están mirando vámonos. Medio no lo piensa y mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saborió. Los vecinos miran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 La, la, la Mirando la ola What magic spells we'll be doing for us And I'm giving all my life to this world Places with no name, places I've never been before, and I began to wonder. You know, it's really making me crazy? And I began to wonder. I don't believe what's happened to me lately. 'Cause every day it's the same day. different faces with no name, places I've never been before, and every day it's the same places no name places i've never been before 'Cause I've never. Never in your wildest dreams Ooh, oh no. Never in your wildest dreams Could it ever be this easy Never in your wildest dreams